Woldhuis met het NOS-journaal. Op de Place de la République in Parijs zijn duizenden mensen bijeen. uit respect voor de slachtoffers van de aanslag gisteren op de redactie van Charlie Hebdo. Burgemeester Hidalgo had opgeroepen tot de manifestatie. Gisteren kwamen bij een spontane demonstratie ook op de Place de la République. 35.000 mensen af. Straks om 8 uur wordt als teken van rouw de lichten van de Eiffeltoren gedoofd. En ook op verschillende plaatsen in ons land... hebben zich honderden mensen verzameld naar aanleiding van de aanslag. Velen dragen een pamflet met de tekst Je suis Charlie. En ook de Nederlandse politie loopt mee in de demonstraties. Op de Dam in Amsterdam sprak premier Rutte en bij het Franse consulaat zijn bloemen neergelegd. Honderden mensen lopen in een optocht van het consulaat door de Kalverstraat naar de Dam. In Rotterdam was er een minuut stilte, voorafgaand hield burgemeester Abu Taleb een toespraak. In het Frans zei hij, vanavond ben ik een Parijzenaar en heet ik Charlie. Het Domplein in Utrecht staat vol. Daar is minister Schippers en heeft de burgemeester een toespraak gehouden. En ook in Den Haag werd een minuut stilte gehouden. Er zijn ook manifestaties in onder meer Maastricht, Groningen, Zwolle, Assen en Haarlem. Intussen is de klopjacht op de verdachten nog steeds bezig. De vluchtauto is leeg gevonden in een dorpje zo'n 80 kilometer ten noordoosten van Parijs. Met antiterreureenheden en helikopters wordt de regio minutieus uitgekant op zoek naar de twee broers. Voor de regio is de hoogste alarmfase afgekondigd. In totaal zijn 88.000 politiemensen, veiligheidsagenten en militaire politie ingezet... voor de klopjacht, maar ook voor de beveiliging van allerlei gevoelige plaatsen in Frankrijk. Een groot deel van de Verenigde Staten is getroffen door een koude golf. Vooral in het midwesten en het oosten is het bar. Er werd een temperatuur van min 39 graden Celsius gemeten. Scholen bleven gesloten, treinen liepen vertraging op... en vluchten moesten worden afgelast. Het weer het klaart op. Het wordt 5 graden. Vannacht gaat het licht regenen en dan gaat het harder waaien. Aan zee stormachtig met zware windstoten. Morgenmiddag neemt de wind even af, dan gaat het wel harder regenen en dan is het 9 tot 12 graden. Dit was Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM met nu Alternative FM. La, la, la, la, la.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 Je Telkens naar die jongens kijken Is het waar dat jullie boys niet meer kan onderscheiden Zo, de kop is er weer af. Uh, en wij zijn er ook weer in het uh, nieuwe jaar. Weliswaar uh, wel met een, uh, een voorgeproduceerd uh, programma. Uh, je hoorde net uh, Sam Kroon met uh, Downtown Baby. Allereerst natuurlijk uh, de beste wensen. Maar ja, dat staat in een schril contrast met wat er uh, natuurlijk gisteren is gebeurd in Parijs. Dus kan je eigenlijk wel zeggen, fijn uh, nieuwjaar. Maar eerlijk gezegd sta ik nu met een pen uh, omhoog. Uh, ook een beetje een programma te doen waar het vrije woord en het vrije um, gedoe van expressie toch heel erg belangrijk is. Goed, uh, morgen is, uh, we gaan weer gewoon uh, naar de uh, zaken van morgen. Want 9 januari dan uh, begint de derde voorronde van de Rob Agda Award. En wat doen we dan meestal voorafgaand aan die uh, derde voorronde, de tweede voorronde. De compilatie daarvan, die hebben we nu klaarstaan. En daar gaan we dus nu het komende uur, het eerste uur van uitzenden hier bij Alternative FM. het zonnetje daar tegen de bar aangeplakt. Lieve mensen, muziekliefhebbers van de bovenste plank. Het lijkt mij hoog tijd dat we gaan beginnen met alweer de tweede voorronde van de Rob Acta Awards. Jaargang 2014-2015. En dat is meteen ook de twintigste editie van de Rob Acta Awards. Jawel, we bestaan nog steeds. Lijkt me wel aardig ook um, voor de mensen die nu staan te popelen om muziek voor u te maken dat u allemaal wat naar voren komt. dat die bar die loopt echt heus niet weg vanavond. Voor diegenen die boven staan, oh dat zijn er niet zo heel veel deze keer. Je mag ook lekker naar beneden komen om uh, de band hier uh, gewoon even de eer te geven die ze toekomt natuurlijk. We beginnen deze nu al glorieuze zalige uh, avond met een alt -noise duo dat graag de grenzen opzoekt. Altijd uitgaande van het liedje wordt er veel misdaan en mismeesterd om de schoonheid uit haar toonzaal te lokken en haar vervolgens liefdevol te onteren. Er wordt gebruik gemaakt van uiterste In dynamiek, in stemming, in ritme, in licht en duisternis. Misschien is dat ook meteen een hintje voor de lichttechnicus die er bijna zitten gapen. beetje wakker blijven, kom op nou. Oké, okay, live komt de muziek van dit duo pas echt goed tot haar recht en ik wil daarom ook een enorme applaus voor Two Hearts Bleeding! Goedenavond, lief publiek. Andere bans o spreekt de zoon. This stupid song Hoping you would sing it Dankjewel. Die eerste act zit erop. Dat zijn twee heren. Uh, Robert en uh, Mark. Uh, two Hearts Bleeding. Het uh, werd omschreven als... Ja. Alt en folk noise. Hey, ja. Je moet het beestje een naam geven. Hè? Dus uh, dat hebben we maar gedaan. Dus, uh, maar ja... Het is een beetje vermoeiend natuurlijk als muzikant om jezelf in een hakje te moeten duwen. Ja. Maar ja, als het dan toch moet, dan, dan maar zo'n soort label. Ik heb, we hebben ook wel eens gespeeld met het Freak Folk. Dat was van een paar jaar geleden. Zo de Vendere Banhart en zo. Maar ja, wij gooien er ook wel wat meer, laten we zeggen, wat meer uh, noise in en zo. En wat, misschien wat meer hardere, rare dingen. Dus Freak Folk was misschien niet eens zo'n hele slechte label wat dat betreft. Maar ja... Wat ik zeg, labeltjes, maar labeltjes. Ja, dat is Nederland hokjesland, Mark, of niet? Oh, dat weet ik niet. Dat is altijd wel makkelijk om, ja, als je er een label op geeft, kun je het verkopen. Je dus, uh, zegt, ja, wij zijn helemaal anders dan uh, wie dan ook. Ja, nou, dan plaats je jezelf natuurlijk wel ergens. Uh, <laughs> nou, oh. Ja, want ik zag uh, dat er bij jou, uh, naast het accordeonspel wat je deed, uh, zag ik ook nog gewoon uh, een soort van laptop ernaast uh, uh, staan, uh, waar uh, iets, iets, iets, iets spannends op, op stond. Ja, ik ga natuurlijk niet verklappen wat er allemaal gebeurt. Maar dat is wel het idee ja, om een. Uh... Ik speel al, uh, eigenlijk al een heel lang accordeon. Ik denk al uh, vijf Ja, wat is er zo mooi aan? Het fysieke. Maar ik ben eigenlijk opgeleid als toetsenist, dus pianist en toetsen. dan zit je, altijd ver, zit je altijd weg van het ding. En uh, gitaarspelen kan ik niet, maar bij is heel dichtbij. Het is echt fysiek. En dat je moet, letterlijk moet ademen met het instrument, dat maakt het heel magisch. Uh, en dat het klankpalet is. Ik bedoel, we kennen het natuurlijk allemaal van de kermsklanten, maar het klankpalet wat zo'n instrument heeft en uh, ja, wat je ook in, in folk ziet uh, uit de Oostblok, en Ierland, uh, ook Amerika, is natuurlijk magistraal. En dat maakt het zo ja Dat het eigenlijk ook helemaal niet gaat vervelen. Ken jij dan ook die trend van Enkevoort? Of hoe die ook precies mag heten. Ik zeg, ik zeg, het, ik zeg het misschien onknullig. Maar uh, dat is ook een accordeon. Maar die speelt wel bij. een van de betere Nederlandse bands van Nederland. Ja, ik kom uh, bij mij uit de buurt. <lacht> ik spreek ook zijn dialect. Als het uh, moet. Nou ja, maar dat is puur toeval. Ik, ben ook wel daar, ik, ben, ik kom oorspronkelijk uit Limburg. Ik ben daar ook begonnen met uh, optreden en met spelen en uh, ik heb ook wel met Robin Herzen heb ook dingen samen gedaan en zo, dus dat was uh, altijd wel leuk. Toen ik speelde ik in een echte volkband, uh, waarmee ook meteen het antwoord is gegeven op de vraag wie is train. Nou, oh, ja. dat is de accordionist van, uh, van uh, Robin Herzen. Uh, ga ik weer naar uh, Robert uh, want uh, toch zo'n avond als deze is misschien nog wel heel erg leuk. Ja het is altijd, kijk we staan niet elke dag op zo'n groot podium dus uh, we hebben wel weer in het Patronaat Café gespeeld, uh, dat was ook heel leuk. Mm -hmm. Maar hier kun je echt natuurlijk even flink wat herrie maken. Ik merk wel, we spelen natuurlijk ook wel in, vaak in kleinere gelegenheden. En ook wel soms helemaal akoestisch. Maar je merkt wel dat het geluid en de, de massa van het geluid. Gewoon de diepere bassen en de, en de, en de, de grootte van het podium. En de gekte die je er ook kwijt kan. Dat is wel echt heel leuk om te doen natuurlijk. Ja, veel leuker dan zo'n... Hoewel uh, dat ook heel, in, een heel intiem klein dingetje ook fantastisch leuk kan zijn. Maar... Um, Nee, een beetje podium als dit. Ja. Ook bij de soundcheck vanmiddag was het echt... We uh, voeren gewoon die bassen en die dingen. En die, uh, het is ook weer heel anders als het publiek in Dat is ook wel weer leuk om te eten. Dan hoor je het geluid weer anders. Dus, ja. Het is een leuke ervaring dit. Want uh, als ik uh, nog eventjes het, uh, het, het optreden nog even terug... Jullie uh, proberen echt wel de uiterste in jullie muziek uh, op te zoeken. Het <lacht> kan nog veel gekker hoor. <lacht> ja... Ja, we zijn, ja, dit is eigenlijk ontstaan. nou ja, eigenlijk vanaf dat we al samen spelen wordt het. Uh, is dat gekke. Uh, maar dat is nog, uh, we zijn nog niet aan de uitstoot hoor. Het, uh, zijn nog wel, uh, de horizon is nog ver weg. Dus uh, er staat nog wel wat te wachten. Als, als er mensen nog uh, zijn die zeggen: van waar kunnen ze jullie vinden? Uh, op Facebook staan wij. Uh, je kunt dus ook op Bandcamp vinden. Dat is zo'n site waar je onze EP kunt downloaden als je dat wil. We staan ook op Soundcloud. Daar staan naast onze EP ook heel veel uh, uh, demo, nieuwe demartjes en thuisopnames. Daar kun je natuurlijk ook hele leuke dingen doen tegenwoordig. Met uh, minimale middelen. Dus uh, ja, er is genoeg te vinden van ons. Soundcloud, Bandcamp, Facebook. Misschien kan nog iets meer? Nee, dat, uh, dat zijn ze. Voorlopig. Goed, dank jullie wel. Graag gedaan. Ja. Dank u. Is het nu tijd aangebroken voor een wat lichter moment? We zullen hem een beetje moeten inkorten, geloof ik. I want see. I want to find my own truth. I want to eat bacon and eggs. I want to climb in the tree. Lord, I'm sick of the wind and the slime I want to drink some heavy wine. I want to live the good life, have some kids and a busty wife. With yellow fish and oysters. I wanna lose these watery cloisters. I wanna be a pinator, cast a vote. I wanna be given head in a white speedboat. Oh, I hate these flashy whales with the long a long splashy tails, I detest the dolphin show I wonder. Will they ever let go? Sick of deceit. I wanna find my destiny. I wanna stand up and face the storm. I wanna be. Merci. Dankjewel. wel. straks alle andere bands. Veel succes op de jury. Merci. Dat was een niet? Ja, ja, ja. Nee, je bleef een verhaal afsteken. Ik denk, je gaat nog verder, maar dat kan ook qua tijd niet. Maar het is wel aan jullie om nu een gepast groot applaus te geven voor Two Hearts Bleeding. Jawel, het spits werd afgebuiten Door een zeer bijzondere duo. En ik las in hun biografie dat ze ook uh, onlangs dit jaar nog een uh, eerste demo hebben uitgegeven. EP'tje als het ware. Ja. Is die ook te koop of is die ergens te downloaden? Of, uh... ben we hebben hem niet bij ons, ben ik bang. Hij is op. Hij is op. Je had er tien gemaakt. Uh, spreek mij aan en dan uh. uh, wordt hij gemaakt. Zakenmannen van het jaar, je hoort het al. Maar uh, kunnen mensen hem downloaden via ja, website of zo? Of bandcamp. Ja. Bandcamp, dan kan je hem gewoon downloaden. Houdt in de gaten toe, arts, breeding! We gaan ombouwen, we zijn over een minuut of 10, 15 weer terug. Tot zo! nummer 2 van vanavond. En ik zie dat iedereen langzaam naar boven aan het kruipen is. Dat is dus verboden vanavond. Want ik wil iedereen hier vanavond voor het podium zien. Dus terwijl ik een korte, doch krachtige introductie doe is het verzoek aan u allen... Komt u naar beneden en gun de bent de eer die hen toekomt. Juist, de eerste mensen zijn al hup in de poten, goed zo. En ook die mensen die er zo lui over dat randje heen staan te hangen. Kom op naar beneden, doe even mee. Dat is uh, van grote noodzaak op deze gezegende avond. Um, ik word altijd blij van bands die een leuke biografie insturen. En ook deze band heeft dat gedaan. En ik citeer gewoon een stuk om u enigszins een uh, idee te geven over deze band. Met hun gevoel en passie als drijfveer en muziek als middel besteden ze veel tijd in de oeverruimte. En de studio om ideeën, inspiratie en energie om te zetten in muziek. Grootse, epische zang- en gitaarlijnen smelten samen met de overwelmende drum- en bascombinatie... om te samen te zorgen voor de nodige kippenvelmomentjes. Ik voel hem al een beetje, u ook. Dynamisch in de breedste zin van het woord. Geef een applaus voor Silent War! Smell you go on. Can you feel the tension? Let go of all and make the call. The boundaries are fading. Although I'm lost, I'm mad at home. With my fingers crossed. Please Freezing breeze girl I dunno seek before you send me away I should be running home though I smell you Go on Can you feel the tension set me from saint and gloom It's time to dust You've got to leave this mansion Oh, right. I'm Als de oorlog is gevoerd, was deze echt zeker niet. Want het was uh, Silent War, de, de tweede formatie die gespeeld heeft. Tegenover mij, één met hoed, dat is Dennis. En de andere, dat heet, de andere heet, ik moet zeggen dat, nee, hij heet Joshua. Uh, heren, want ik had uh, een beetje ook het idee dat, uh, en ik begin met jou Joshua, uh, dat, uh, dat jullie uh, redelijk ontspannen daar uh, op het podium wel stonden uh, te scheuren. Ja, bedankt. Ja, dat, uh, dat, die indruk kregen wij op zich ook wel eventjes eigenlijk. Ja. Het ging best wel relaxed. Het ging ook goed. Het geluid was best lekker. Ja. En een uh, leuk sabeltje om te spelen natuurlijk. Dus ja, ja we waren eigenlijk niet in gespannen volgens mij. Nee. Ja, we zijn gewoon goed ingespeeld. Uh, lang geoefend, weet je wel. En dan, het gaat nu gewoon van een laaie dakje en dat is altijd fijn. Dan... Want hoe lang bestaan jullie? Een jaar. We stonden, we stonden zaterdag een jaar precies. Dus, uh... Uh, net als een verjaardag hebben we net gevierd. <laughs> Oké, okay, uh, maar uh, ja, hoe, zijn, hoe zijn jullie uh, ontstaan eigenlijk? Uh, we, hebben allemaal, ja, we komen eigenlijk allemaal een beetje uit Noordwijk. En uh, oh. daar hebben wij zeg maar, uh, verschillende bandjes gehad. En toen op een gegeven moment kwamen we elkaar tegen. En toen zeiden we zo, is het niet leuk om samen wat te gaan doen. En een indie rock band te beginnen, want dat vonden we allemaal heel cool. En dat is eigenlijk zo begonnen. Toen hebben we elkaar gevonden. Want Indie was het zeker? Ja, zeker. Ja, vooral ook heel veel rock natuurlijk. Maar uh, ja, we vinden het gewoon super vet om uh, die melodietjes, dat van Indie vinden we echt super vet. Maar ook dat beukerige van rock. En dat proberen wij toch wel te combineren in ook. En dan zeg maar het silent gedeelte voor de mooie dynamische opbouw die wij erin proberen te leggen natuurlijk. En dan het uh, war voor het uh, losgaan wat wel gebeurde volgens mij. Nou ja, losgaan gingen jullie zeker wel op een gegeven moment. Dus uh, in die zin is dat alleen maar uh, goed. Hoort dat ook een beetje... Is dat ook een een beetje de onderdeel van het podium optreden? Uh, nou, ik denk dat we dat eigenlijk niet kunnen onderdrukken. <laughs> ik denk dat als wij er een beetje in zitten, dan zitten we er zo in dat we eigenlijk gewoon niet meer stil kunnen staan op het podium. Ja. En uh, dan voel je het echt en dan denk je van, tering, dit is gewoon bruut. En dan moet je gewoon dansen of losgaan. Oh. Ja, dan moet je in ieder geval gewoon even, even beuken beuken. Ja. Lekker beuken. En, uh, maar de nummers uh, zijn denk ik toch ook uh, net zo belangrijk, toch? Of niet? Ja, zeker. zeker. Als, het, ja, als we de nummers niet voelen, dan kan dat natuurlijk ook niet. Dus ik denk dat we ja, als we de nummers echt voelen en voor ons gevoel lekker in elkaar zitten... Dan, ja, dan kunnen we ook niet anders dan een beetje losgaan. Dus. En het losgaan is natuurlijk ook een onderdeel van ons om het over te brengen op het publiek. Van, dit voelen wij erbij en dan is het gelijk voor het publiek ook een stuk meer van... oké, okay, dit is echt uh, die muziek. En ja, het zit gewoon in onszelf, dat, uh, dat, dat losgaan. Dus, uh. is, is dan daarmee gezegd dat de muziek belangrijker is dan bijvoorbeeld de songtekst? Mm, nou, ik ben een zanger, voor mij is de tekst wel heel belangrijk. En je merkt dat als het opgenomen wordt... Dat de teksten eigenlijk best wel belangrijk zijn, denk ik. Maar als het inderdaad live uh, gespeeld wordt, dan merk ik wel... Dat, ja, je probeert altijd wel naar de teksten te luisteren. Maar hoe goed het geluid ook is, soms... De meeste mensen vangen de zinnen, losse flodders op. Maar niet de echte kern van het liedje, dat verstaan ze toch niet echt meestal. En het verhaal wat we in het nummer vertellen, dat proberen we meestal ook muzikaal over te brengen. Ja, dus ze staan gewoon... Uh, aan elkaar gelinkt. En het is als wij in een tekst een boodschap willen brengen, zeg maar, vanuit ons verhaal, dan gaan we ook die boodschap ondersteunen. ja, juist. ja precies. En die balans is voor ons heel belangrijk. Ja, eigenlijk. Uh, zijn jullie een beetje ook uh, in dat opzicht uh, wel uh, kritisch ten aanzien van bepaalde uh, dingen hier uh, in dit land, bijvoorbeeld? Uh, als in de politiek en dat soort dingetjes? Ja, een beetje maatschappelijk kritisch. Nou, ik denk dat we überhaupt ook iets in het leven staan met heel veel dingetjes. En met, de, met onze muziekmerken, dat denk ik ook wel. We zijn niet zo snel tevreden. En dat moet je ook niet zijn, denk ik, tegenwoordig. Maar het is niet dat wij uh, in onze boodschap willen verkondigen dat, uh, dat Nederland dat... economisch nee. er slecht voor staat of zo. Dat, uh... Het heeft eigenlijk ook niet zoveel met een echte oorlog te maken ofzo. Het is meer de, de dynamiek in onze nummers. Maar het is niet echt dat wij, uh, weet ik het... Uh, voor we willen de... niet Bob Dylan indie zijn ofzo. Nee nee, nee, nee, nee. Nog even één afsluitende vraag. Uh, waar zijn jullie te vinden? Uh, wie mag ik het woord geven? Um, we zijn te vinden op Facebook. Uh, we heeten Silent War. En als je www.silentwar.nl uh, intypt in de, in de balk, dan kom je eigenlijk meteen op onze Facebookpagina terecht. Ja. En check het even, uh, ja, en op Twitter zijn we ook te vinden. Ja. Instagram, like gewoon. Ja. Helemaal goed, dank jullie wel. Top, ja, bedankt, dankjewel. Dankjewel. Ja, bedankt hè. Wij waren Silent War. Nogmaals bedankt jongens. together Under darkness won't last forever I want to dive in water so blue I Write poems and stuff about me loving you But now you're gone with the wind Turning love into sin Why can't you breathe the wind I breathe? Why can't I drown myself inside the waters of your sea? Oh, darling, you got to make my dreams come true Is this something I can't do? Dank huh? Jongens en meisjes, dames en heren, we zeiden het al. Gevoel en passie en muziek als middel. Geef een applaus voor Silent War! Yeah. Oorlog en stilte, zeg ik altijd maar. We gaan ombouwen Nog een uh, minuut of tien, dan gaan we verder met alweer de derde band van vanavond. Tot zo! Weer beland bij de derde band van vanavond. En het doet ons deugd dat we, ondanks de feestelijkheden die ook elders plaatsvinden... Uh, u toch wel in enigszins grote getalen bent opkomen dagen... waren het niet dat u allemaal daar bovenin en achterin aan het hangen bent. En ik blijf de hele avond doorgaan als het nodig is. Want dat betreft ben ik onvermoeibaar. Juist, jonge dame, u geeft het goede voorbeeld. Komt u allemaal maar weer wat naar voren om de band die nu gaat spelen voor u... de eer te geven die hen toekomt. Juist! Terwijl ik dus deze introductie doe, is het de bedoeling dat u dan ook echt uh, gaat bewegen massaal. Komt u maar, komt u maar. En roept u maar ook wat u wil. Hallo. Maar. Deze derde band van vanavond is een zeskoppige formatie uit Noordwijk, en directe omgeving. In 2012 werd de band opgericht met maar één doel. En dat is plezier! En het straalt van de gezichten af, dat kan je wel, dat kan je wel zien. Heden ten dagen kan je aan hun verfrissende speelse sound duidelijk horen dat men dat doel bereikt heeft. Um, je zou hun muziek kunnen... Je zou het kunnen omschrijven als een mix van lounge, funk, jazz en pop. Maar eigenlijk is deze muziek niet in één hokje te proppen. Luisterend naar hun muziek wel, waan je jezelf op een tropisch eiland... waar je niets liever zou doen dan ontspannen, liggen en zonnen... Ik Ze zeg altijd Ladies First, dus uh, in dit geval dus ook. Uh, King Julian was net de derde act die optrad. Uh, ik ga praten met uh, Anne. Want ja, uh, ik, ik had een beetje een, een beetje funky-achtig uh, verhaal. Oh, dat klopt. Ja, hè? Ja. ja, we spelen eigenlijk veel soorten muziek. En bij elkaar kan je het omschrijven als een mix van funk, jazz, pop... Ja, dat eigenlijk. Ja. Ja, Van waar die, die voorliefde, Theo. Ja, gewoon uh, vanwege uh, iedereen zijn eigen interesse, denk ik. Iedereen heeft zijn eigen interesse. Die wil je kwijt in de band. En uh, nou ja, bijvoorbeeld ik hou van country, jij houdt van funk. Ja, funk, ja. Zeg maar, en funk is en mijn is het ding. Als je elkaar gooit, dan krijg je dus ja, een beetje... Funke... Funk en Bas is natuurlijk ook gewoon onlosmakelijk verbonden. Er zat ook inderdaad een, een vleugje country, zat er ook in? Ja, ja, duidelijk. Man. Man. <laughs> Zitten er dan ook van die hele leuke gesprekken binnen de band van, nou, moeten we dit er een beetje in verwerken? Nee, meestal komt iemand gewoon met een idee eigenlijk. En ja... Als ik met een idee kom, is het iets van Funky. Als hij met een idee komt, is het iets van country. En dan uh, ga je dat uitwerken met z'n allen. Eigenlijk. Ik zal even zeggen, dit is Joost. Dus uh, want dat ik was nog vergeten te introduceren. Maar uh, uitwerken, dat, uh, dat doen jullie eigenlijk met z'n allen. Ja, iemand komt met een idee en dan laat hij het luisteren en dan gaan we eigenlijk allemaal meespelen. En dan, ja, meestal gaat dat best wel snel. Ja. Voelen we... klinkt. Als het lekker klinkt, en voelen we allemaal wat lekker klinkt. Dan is het voor ons goed genoeg. Ja. Is het, uh, is het zo dat er ook iemand uh, gewoon schrijft, teksten schrijft, of wie doet dat? Uh, ik schrijf de meeste teksten en dan uh, krijg ik hulp van Thomas. Thomas, ja, die staat ernaast, kijk, ja, die staat ernaast. Maar uh, waar, waar, waar, waar komt het dan vandaan, uh, de emotie? Want ja, je moet de emotie in je teksten denk ik wel verwerken. Mm -hmm. nou, je luistert naar een nummer en meestal krijg je er al een bepaald gevoel bij. Of een gevoel van blijdschap, of van verdriet, of van een spannend gevoel. En meestal ga ik op basis van dat gevoel gewoon woorden bedenken die bij de muziek passen. En daar komt uiteindelijk een melodie uitgerold. En zo gaat het. Ja, is is het repeteren bij jullie in de repetitieruimte ook een belevenis, avontuur? Ja, ja, ja, het kan zeker een avontuur zijn. Als je nieuwe dingen bedenkt, of als er ineens een, een spontane jam uitloopt in een nummer. Dat je ineens denkt van wow, hoe wow, komt dit vandaan? En soms dan kan het ook heel veel, uh, ja, de repetitie zegt het eigenlijk wel, heel veel herhaling zijn. Je moet, je moet het toch strak in krijgen, je moet het goed krijgen. Uh. Als ik dan, uh, he, want, uh, want jij uh, zei net, uh, Theo, van uh, ja, ik ben toch wel wat meer van, uh, van country. Uh, komen dan uh, als ik uh, al die bandleden bij elkaar, uh, komt er dan altijd wel ergens een favoriete uh, muziekstroming uh, in uh, de muziek van jullie van King Julian uh, terecht. Nou, ik denk dat we vooral een eigen sound te hebben. Qua sound hoe we spelen, qua muziek, ambiance. Dat zou je het beter omschrijven dan als een, als een soort stijl. Want als, als bijvoorbeeld ik kom met een country nummer, dan spelen we dat een country nummer. Dan maken we een soort country nummer. Maar doordat je je eigen sound hebt, je eigen versterker, je eigen gitaar, aparte samenstelling, toetsen. Uh, krijg je toch een eigen luid. Het is niet echt een eigen stijl. Is dat de vraag, beantwoord of niet? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja het, is, het is volkomen duidelijk. Maar uh, is het, uh, ja, want ook nog even voor de geschiedenis van de band. Uh, hoe lang uh, bestaat die? De band bestaat volgens mij twee jaar. En Thomas en ik zijn er een half jaar geleden pas bijgekomen. Dus tot die tijd waren ze gewoon met z'n vier, vier mannen in een kelder. Die heel veel repeteerden. Uh, wat, wat is er is er, is er een wezenlijke verandering gekomen toen Thomas en, uh, en Anne erbij zijn gekomen, Joost? Jazeker, ja. ja. Dus ik zang vooral, dat maakt toch echt dat soort het polijstlaagje wat het ja. nummer zo aan elkaar lijnt. En wat het afmaakt. En ja, keyboard, eigenlijk ook wel. En zijn achtergrondzang van Thomas. Dus ja, dat maakte wel echt dat we van uh, leuke jams naar echt naar concrete nummers gingen, denk ik. Als laatste dan ik. geef ik jou het woord, hè, jo Want uh, waar zijn uh, jullie als uh, King Julian op te vinden? Facebook, internet en Soundcloud. Kingjulian.nl voor de website. Facebook slash King band voor de Facebook. <laughs> en de Soundcloud is ook King Julian Band. Daar uh, kan je het vinden op onze... En daar komen binnenkort komen we daar. Naar. Ja, doe jij het dan zelf? Dus Dat Is het goed binnenkort. Binnenkort komen we onze vers opgenomen demo's ook op Soundcloud. Goed, dankjewel. Jij ook bedankt. Ja, bedankt. Dankjewel meneer. Volgende nummer is tevens ook ons laatste nummer. Uh, hiervoor wil ik aan de man van het licht vragen of hij de lamp in de zaal iets kan dempen. Dit nummer gaat namelijk over... Uh, gevoel van eenzaamheid dat je wel eens kan bekruipen als je alleen bent in het donker. we noemen dit nummer The Spacer. in beslag genomen door de zonnige muziek van King Julian! Inderdaad, ik kreeg meteen de neiging om een zomerse vakantie te gaan boeken, helemaal natuurlijk met het uh, iets wat winterse weer daarbuiten Dank jullie wel, King Julian Ik ga even wat mededelingen van huishouden elkaar toe. Zijn jullie nog terug te vinden op sociale media Gewoon even King Julian intoetsen uh... KingJulian.nl Nog eens? KingJulian.nl, Facebook Soundcloud, alles je, zijn er ook dingen downloaden voor de mensen? Ja, ja zeker. Op Soundcloud kan je ons... Uh... Op, op Soundcloud. Dus check de shit gewoon even via het internet. Dan kom je er wel. King Julian, dank jullie wel. Hé, hey, uh, let's op. Er is natuurlijk... Ja, en zo was er dan een einde gekomen aan het uh, eerste gedeelte van uh, de compilatie... van de tweede voorronde van uh, de Rob Act Award. Morgen, dan vindt die derde voorronde plaats. Maar we hebben natuurlijk nog even tijd over, dus we gaan ook nog even een stuk uh, muziek draaien. Tot aan het nieuws van 9 uur is dit ook nog een hele, hele fijne uh, van Alaska. En dat nummer dat komt van het uh, eerste album wat ze hebben gemaakt. Namelijk Actors and Liars. En dat heet Never Cry Wolf. No mm -hmm.